12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het vakblad Mediafacts presenteert zometeen nieuwe cijfers over de oplagers van tijdschriften. En die zien er niet heel goed uit. een mediaforum met Annette Birschel en Hans LaRouis. En nu het NOS Journaal, doorald Megens. Goedemiddag, Schotland houdt referendum over onafhankelijkheid. Duizend Franse militairen naar Centraal-Afrikaanse Republiek. En Julian Assange waarschijnlijk niet vervolgd in Amerika. Vanuit het noorden volgen wat lichte buien. Eerst met natte sneeuw. Later vanmiddag wordt het droog. Komt de zon er nog even tussendoor. Vijf tot acht graden wordt het. Vanavond gaat het heel even vriezen. Daarna wordt het bewolkt en tegelijkertijd zachter. Morgen regent het dan een tijdje. Kan het tien graden worden alleen in Limburg. Daar blijft het lang droog morgen. En dan wordt het hooguit vier graden. In Glasgow heeft de Schotse premier Alex Salmond de plannen bekendgemaakt voor een onafhankelijk Schotland. Correspondent Arjen van der Horst, een onafhankelijk Schotland. Hoe zien de plannen eruit, Arjen? Die plannen zien eruit als een heel dik boek. 670 pagina's presenteert Alex Salmond, de premier van Schotland, op dit moment. Ik zal de belangrijkste punten eruit nemen. Uh, wat niet verandert, is dat de Schotten de pond blijven behouden. Ze gaan dus eigenlijk een monetaire unie aan... met de rest van het Verenigd Koninkrijk. Ook behouden ze de Queen als staatshoofd... En ze willen lid blijven van de Europese Unie. Iets wat voor de rest van het VK niet helemaal zeker is. Want over een paar jaar komt er ook een referendum over lidmaatschap van de EU. Uh, geschreven grondwet, 90% van de olie- en gasvoorraden... Die gaan naar Schotland, want die liggen voor het grootste deel in de Schotse wateren. En ook heel belangrijk, de Schotten zullen na uh, onafhankelijkheid binnen vier jaar de kernwapenmacht van het Verenigd Koninkrijk afschaffen. Die ligt namelijk in de Clyde, bij de, de rivier bij Schotland op een militaire basis daar. Daar willen de Schotten vanaf. Uh, je ziet ook in die plannen een hele hoop goedmakertjes bijvoorbeeld, of lokketjes kan ik het beter zeggen. Lagere vennootschapsbelasting dan er nu in het Verenigd Koninkrijk is. Hoger minimumloon. Gratis kinderopvang van kinderen en drie, vier, uh, voor drie en vier jaar. Allemaal bedoeld om de Schotten, dus volgend jaar september, als dat referendum is, uh, over de streep te trekken. Hmm. En, en is het landsdeel uh, welvarender of zo? Je zou zeggen, ja, alles gaat tegenwoordig wat meer samen, wordt wat groter. Maar hier gaan ze juist de andere kant uit. Ja, en de tegenstanders van onafhankelijkheid... die zeggen, ja, kan dit kleine Schotland dat dan ook wel aan? Uh -huh. uh, zijn ze echt wel zo onafhankelijk... als ze bijvoorbeeld de pond blijven behouden? Want dan, de rentestand wordt dan nog steeds bepaald in Londen... door de Bank of England. Yeah. Ze zeggen ook, had het, had het kleine Schotland... Uh, was dat in staat geweest om bijvoorbeeld de RBS... Hè, de bank die bijna kopje uh, onderging... Uh, had die die kunnen redden... zoals de Britse regering uiteindelijk heeft gedaan... en nu voor 80% in handen is... Van de staat. Nou, daar, daar proberen de tegenstanders twijfel te zaaien dat Schotland eigenlijk niet groot genoeg is om grote problemen, zeker in economisch moeilijke tijden zoals deze, om het zelfstandig te kunnen redden. Hmm. 18 september volgend jaar dus een referendum uh, ja. over ja, al dan niet onafhankelijk uh, Schotland. Hoe, hoe denk jij dat de, de Schotten gaan stemmen? Is dat 50-50? Hoe ligt dat? Nou, er is nog geen opiniepeiling geweest met een ruime meerderheid voor onafhankelijkheid. Als je kijkt naar een gemiddelde van opiniepeilingen van de afgelopen jaren... dan zie je dat 32% ja zegt, 49% nee. Dus dat, dat zou dus niet redden. 19% die zegt, ik weet het niet. En hmm. die 19%, en volgens sommige peilingen is dat aantal veel groter. De laatste peiling zegt dat een derde van de schot het nog niet weet. Daar gaan de nationalisten, de voorstanders van onafhankelijkheid... Die gaan op die groep mekken, want als we over de streep kunnen trekken. Ja, dan is er misschien uh, kans voor een meerderheid voor onafhankelijkheid. Ja. Maar het zal heel moeilijk worden. Is, uh, zoals gezegd, er zijn maar weinig opinie of geen opiniepeilingen geweest die wijzen op een meerderheid voor onafhankelijkheid. Nee, twijfelaars moeten bewerkt worden, zowel de voor- als tegenstanders. Ik dank je wel, Arjen van der Horst. Dan Frankrijk, dat stuurt nog eens duizend militairen... naar de Centraal-Afrikaanse Republiek. Er zitten op dit moment al 400 Franse militairen. Uh, Ron Linker, correspondent in Parijs. Ron, uh, nog eens duizend Franse militairen ja. richting uh, Afrika. Waarom? De Franse regering maakt zich al een tijdje zorgen over het geweld in die Centraal-Afrikaanse republiek. Dit weekend bijvoorbeeld op zondagochtend vroeg om half negen was er een ongebruikelijk overleg op het Elysee-paleis over Centraal-Afrika. De Franse regering maakt zich zorgen over het geweld daar. Dat is uitgebroken uh, na de val van president Bozize in maart. En men stelt hier als er niet snel wordt ingegrepen dan zal het steeds moeilijker worden om het geweld te beteugelen. Er dreigt een massale confrontatie tussen moslims en christen. In het land. En daarna bestaat het risico ja, dat het land een soort toevluchtsoord wordt voor terroristen. Ja. Dat is de angst van Parijs. Dat is de angst van de VN. Vandaar ook het initiatief van die uh, versterkte uh, troepenmacht. Ja. In Mali zitten ook al 3000 uh, Franse militairen rond. Uh, ja. Kan defensie in Frankrijk dat allemaal wel aan? Er zijn er al uh, ja, 4500 zo'n beetje. Precies, het is, het is echt een behoorlijke belasting voor het Franse leger. Zeker als je realiseert dat er ook nog flink bezuinigd moet worden op Defensie. Uh, maar de Franse regering hamert erop dat dit niet eenzelfde soort missie is als die in Mali. Deze missie, zeggen ze, hier zal ook een stuk korter duren. Maximaal een half jaar, zei minister van Defensie Le Trillon. En bovendien, zegt hij, is het een aanvulling uh, op een VN-vredesmacht die er al deels is... En die wordt uitgebreid met een robuuster mandaat als het aan de Frans ligt. Dus de Franse regering doet haar best om te zeggen dat ze het niet in haar eentje hoeft te doen. Dat men niet in een Afrikaans moeras van gewelddadigheid wegzakt. Maar feit is wel, je zei het ook al, dat de tweede interventie binnen krap een jaar in Afrika gaat beginnen. Eerst Mali en nu de Centraal-Afrikaanse Republiek. En dat gaat ook per direct gebeuren, Ron? Nou, er wordt eerst nog in uh, New York bij de VN-veiligheidsraad onderhandeld. De Fransen zullen formeel een ontwerpresolutie gaan indienen waarin die huidige VN-missie in Centraal-Afrika wordt versterkt. Er moeten ook andere landen aan mee gaan, gaan doen, met name buurlanden uh, rond Centraal-Afrika. En uh, die missie van de Blauwhelmen zal een stuk robuuster worden, een robuuster mandaat krijgen. Dat is uh, het agenda, dat zal deze week gebeuren. Mogelijk volgende week is er dan een stemming in de VN-veiligheidsraad. Ja, en dan kan het eigenlijk uh, gaan beginnen. Dus je zou kunnen zeggen, rond de jaarwisseling... zouden de eerste Franse troepen daar al kunnen uh, gestationeerd worden. Om de rust daar terug te brengen. Dankjewel, Ron Linker vanuit Parijs. Wikileaks-oprichter Julian Assange... wordt waarschijnlijk niet vervolgd in de Verenigde Staten. Dat meldt de Washington Post. Als Assange wordt aangeklaagd... moeten ook Amerikaanse journalisten worden vervolgd. Zo is de gedachte daarachter. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt... of Assange aangeklaagd kan worden voor het lekken van geheime informatie... Juristen van het ministerie zouden geconcludeerd hebben... dat alleen Assange veroordelen, dat geen optie. Assange zit al ruim een jaar in de ambassade van Ecuador in Londen... om uitlevering naar Zweden te voorkomen. Daar moet hij terecht staan voor een verkrachtingszaak. Maar Assange is bang dat Zweden hem zal uitleveren aan de Verenigde Staten. Dit is het NOS-journaal, het door meegens. Amsterdammers roken, drinken en blowen meer dan mensen in andere steden. En ook hebben Amsterdammers vaker ernstige psychische klachten... zijn ze eenzamer dan de gemiddelde Nederlander blijkt allemaal uit een gezondheidsonderzoek van de GGD. Mariette Dijkshoorn van de GGD in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Amsterdammers roken veel meer dan de gemiddelde Nederlander. Hoeveel meer? Uh, dat is ongeveer 5% uh, hoger dan het uh, Nederlandse cijfer, het cijfer in Amsterdam. Ja, bent u daarvan geschrokken? Uh, nou, we weten al een tijdje dat Amsterdam op dat front en ook uh, qua drinkgedrag wat slechter doet uh, dan de gemiddelde Nederlander. Ja. Maar we waren wel geschrokken van het feit dat het uh, percentage rokers uh, niet is gedaald, zoals we wel landelijk uh, hebben geconstateerd. Ja. We hadden gehoopt dat het in Amsterdam ook zo zou zijn. Maar eigenlijk zien we ten opzichte van 2008 dat het cijfer nog op uh, gelijke hoogte is gebleven. In de rest van Nederland is het gedaald. In ja. Amsterdam is het stabiel gebleven. Daar het op neer. Is ja. dat ook bij het drinken van alcohol zo? Bij uh, het drinken van alcohol zien we gelukkig een daling in de laatste jaren. Uh, hoe dat landelijk zit weet ik eigenlijk niet precies uit mijn hoofd. Maar uh, ja, Amsterdam scoort net als in 2008 ten opzichte van het landelijk... en ten opzichte van de andere grote steden ongunstig. Ja. Qua drinken. Maar dat gaat dus wel beter dan uh, vier jaar geleden. Ja, en dan vraag ik me af, waar ligt het aan? Ja, dat blowen kan ik me voorstellen. Er zijn wat meer koffieshops uh, dan in uh, andere steden. Dus dat, uh, he, dat biedt de gelegenheid al. Dat, dat kan ik me voorstellen. Maar bij roken en, en alcoholgebruik? Dat nou, heeft deels ook te maken met uh, de samenstelling van de bevolking in Amsterdam. Er woont hier een hele grote groep uh, mensen tussen de 20 en de 40 jaar... Ja, qua gedrag uh, doen niet vaak wat ongunstiger dan de, de oudere groepen. Ja. Dus dat is, vormt een deel van de verklaring voor de verschillen. Die vieren graag een feestje, bijvoorbeeld? Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja, dan moet je misschien denken aan studenten... of mensen die net uh, klaar zijn met de studie en aan het werk zijn gegaan. Ja. Nog andere opvallende uitkomsten uit dat onderzoek, behalve uh, deze? Ja, we zien hele grote verschillen binnen de stad... Eigenlijk de, de staddelen buiten de ring, zoals Noord, Zuidoost en Nieuw-West... doen het op heel veel vlakken ongunstiger dan, uh, dan het gemiddelde in Amsterdam. En juist in die gebieden wonen ook mensen die uh, een lager inkomen hebben... vaak een lager opleidingsniveau. En daar zien we dus dat op uh, verschillende aspecten van gezondheid... Uh, ze ongunstiger scoren, zowel de lichamelijke gezondheid... als de psychische gezondheid. Ja. Dus daar is echt nog werk aan de winkel uh, voor de gemeente, voor de GGD. En dat komt, die mensen die, uh, die, die raken... Uh, werkloos of zitten thuis en uh, gaan aan de drank? Uh, nou, het drinken is juist daar wat lager. Dus dat, daar doen die stadsteden het juist gunstiger. Uh, maar je moet vooral denken aan overgewicht, wat daar vaker voorkomt. Diabetes, psychische klachten, eenzaamheid. Dat zijn echt de problemen die in die gebieden vaak voorkomen. Ja, nou, volop werk aan de winkel ja. uh, voor de GGD om die cijfers naar beneden te krijgen. Mariette ja. Dijkshoorn van de GGD in Amsterdam, ik dank u wel voor de uitleg. Ja hoor, graag gedaan. Dag. Dag. PvdA-leer Terphuis roept zijn fractie op tegen een zogenoemd illegale kwotum te stemmen. In een brief aan de fractie waarschuwt hij voor het risico dat de politie op basis van uiterlijke kenmerken zal proberen de norm van 4000 illegale per jaar te halen. Terphuis benadrukt dat de Partij van de Arbeid zich moet verzetten tegen discriminatie en ongelijkwaardige behandeling van mensen. Daarbij verwijst hij naar een motie die het PvdA-congres eerder dit jaar met overgrote meerderheid heeft aangenomen. Daarin staat dat het illegale kwotum moet worden afgeschaft. De Sociale Verzekeringsbank vordert het AOW-bedrag terug... van de vrouw uit Rotterdam die tien jaar dood in haar huis heeft gelegen. Het gaat om zo'n 120.000 euro. Volgens de SVB een standaardprocedure als iemand is overleden. Alleen dit keer gaat het om een uitzonderlijk lange periode. De vrouw werd vorige week gevonden. Een dag later meldde haar dochter zich. Die had een slechte band met haar moeder. En had er al twintig jaar niet meer gesproken. Het gaat een brief met de terugvordering naar degene... die nu de zaken voor de overleden vrouw afwikkelt. De Britse Prins Harry zit voorlopig vast op een luchtmachtbasis in Antarctica. Prins is daar om met een aantal teams mee te doen aan een race naar de Zuidpool, maar door de vele sneeuw en de harde wind kunnen de deelnemers niet naar buiten. Actie is voor de organisatie Walking with the Wounded, die oorlogsveteranen helpt een nieuw bestaan op te bouwen. De Prins is niet bang voor een beetje kou, zo zei hij tegen de BBC. So what to minus 50, so what to 90 mile an hour winds? You know, occasionally you've got to put yourself through that for a, for a good cause. Had min 50 niks aan de hand, alles over voor het goede doel. De drie teams die meedoen aan de race die hopen dat ze de Zuidpool op 16 december bereiken. De race slaat gemiddeld negen stations per dag over. En dat om te voorkomen dat er grote vertragingen ontstaan. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld aan de Kamer. Het meest overgeslagen station sinds januari dit jaar is Arnhem-Zuid. Daar zijn ze 376 keer voorbij geraast. Staatssecretaris Mansveld vindt dat de NS, maar als het echt noodzakelijk is, kan het overslaan van de stations een uiterste bijsturingsmaatregel zijn. Ze herhaalt nog eens dat als een station wordt overgeslagen, de reizigers goed geïnformeerd moeten worden. En dan Breda, daar won een man onlangs 2,5 miljoen euro in de staatsloterij. En die heeft nu via een donatie aan de Voedselbank zo'n 500 kinderen aan Sinterklaas cadeaus geholpen. Tot 12 jaar mochten de kinderen voor 150 euro aan speelgoed uitzoeken uit de folders. En de kinderen tussen 12 en 17 die konden in plaats van speelgoed ook kiezen voor een laptop. Dat was het, het uitgebreide ROS-journaal van 12 uur. Nog een keer de hoofdpunten. Schotland houdt volgend jaar een referendum over onafhankelijkheid. In september is dat het geval. Frankrijk stuurt duizend militairen extra naar de Centraal-Afrikaanse Republiek om de orde te herstellen... Een klokkenluider. Julian Assange wordt waarschijnlijk niet vervolgd in de Verenigde Staten. Zo denken Amerikaanse juristen. Dit was het. Zometeen de NCV met lunch. Smakelijk.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 Tegelijkertijd moet voor een aanvullende zorgverzekering bijvoorbeeld meer worden betaald. Gaan we weer toe naar een klassemaatschappij. Kijken dus. Altijd wat om 10 over 9 bij de NCRV op Nederland 2. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, PvdA-media-woordvoerder Martijn van Dam... pleit voor een groot onderzoek naar de toekomst van de journalistiek. Tien jaar geleden is dat ook gedaan. En wat is er toen eigenlijk met de uitkomsten gebeurd? In het mediaforum correspondent voor Duitse media in Nederland... Annette Birschel, gezondheid... En Hans La Roes is de voorzitter van de Raad voor de Journalistiek... en het gaat onder meer over de directeur van kledingbedrijf Coolcat... die in de beklaagde bank werd gezet door minister Ploemen. Hij zou volgens de minister weigeren om een kledingconvenant te ondertekenen. De directeur was niet blij met de actie van Ploemen. Dus laten we nou niet doen alsof Coolcat één van de weinigen is... die niet getekend Dat is bullshit. Minister Ploemen heeft geen enkel moment met Coolcat... of met zijn medewerkers contact gehad. Punt. Niet gebeurd. In de nationale nieuwskuis zometeen Gert van Capelleveen. En die komt uit Den Haag... en wilt u ook een keer meedoen aan die quiz. Mail dan uw naam en telefoonnummer naar nieuwsquiz.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Vandaag is het Nationale Uitgeefdag. Een dag voor een sector die het zwaar heeft. Zojuist is de top 100 van publiekstijdschriften gepresenteerd. En wat blijkt, het gaat nog slechter dan we allemaal al dachten. Wim Danhof, organisator van die Nationale Uitgeefdag... en hoofdredacteur van vakblad Mediafax. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat blijkt uit dat onderzoek? Dat de totale omzet van de 100 grootste publiekstijdschriften in Nederland... als we kijken naar de printgerelateerde omzet... dus gekoppeld aan de bladen van zowel advertenties als lezers... dat die in 2013 is gedaald met min 9,8 procent. Bijna 10. Ja. En dat is sneller en nog meer dan jaren daarvoor. Ja, want als we de laatste vijf jaar bekijken... wat we net even deden in de presentatie, dan zien we dat... Vorig jaar de omzet daalde met min 3,8 procent. Dat we daarvoor twee jaren hadden van lichte omzetgroei. Op lage dalingen die meer dan werden gecompenseerd door prijsstijgingen. Uh, dus we zien echt een, een trend van een snel vers, uh, uh, uh, versnellende... Daling van de omzet van de 100 grootste publiekstijdschriften. Ja. Die, die, die, die, die zijn zeg maar, die vertegenwoordigen 93 van de markt. En je zei net even een bijzin. Het gaat om de papieren oplagers... dus digitaal is niet meegerekend. Nee, maar uh, laat ik daar dit bij zeggen dat uh, bij deze 100 grootste publieke tijdschriften van Nederland dat inkomsten uit digitale media, maar ook bijvoorbeeld uit evenementen die worden georganiseerd, of nog een aantal alternatieve inkomstenbronnen, dat die minder dan uh, 15 of 15 tot 20 procent maximaal uitmaken van de totale omzet van publieksbaten. Kortom, het mediumtype print, hè, het papieren tijdschrift, dus advertenties echt in de papieren tijdschriften... en ook de lezers. Inkomsten uit dus losse verkoop en abonnementen. Die bestaat, dat, dat, dat aandeel is meer dan 80% ten opzichte van de totale omzet van die publieksladen. Ja. En nog even hoe jullie dit onderzoek hebben gedaan. Dus waar heb je dan vooral naar gekeken? We hebben, gekeken, we hebben als bron genomen de hooioplagen van het tweede kwartaal van dit jaar. En die hebben we zeg maar, doorgerekend voor het hele jaar. Alsof dat het hele jaar is. Maar dat deden we vorig jaar ook. En de jaren daarvoor iedere keer ook. Uh, en wat betreft, dat is dus uh, dat is de lezersmarkt. En wat betreft de advertentiemarkt hebben we gekeken naar de bruto mediabestedingen volgens Nielsen. Daar zit een flinke adder onder het gras. Uh, de bruto mediabestedingen, dat is het verkochte volume. Hè, dus de, de, de hoeveelheid advertenties in tijdschriften. Maar, zeg maar de prijs die daarvoor wordt gerekend, volgens uitgevers, zoals zij die communiceren op hun tariefkaarten. En we weten allemaal dat de kortingen daarop enorm toe... Toenemen, als ja. ze enorm groot zijn. Maar dat geldt nogmaals, ook, dat gold ook vorig jaar en ook het jaar daarvoor. Dus als we het hebben over de trendontwikkeling, dan is dit echt de trendontwikkeling: is wel 10% eraf in omzet en een snel-versnellende daling van de inkomsten van de uitgevers van publieke tijdschriften. Ja. Is dit een rauwe advertentie voor al die tijdschriften? Nou ja, de titel van de presentatie net was: uh, Moet moeten we er even bij aangeslagen, maar nog niet knock-out. Uh, je wil altijd hoop houden, maar je ziet gewoon dat dit mediumtype wel snel veroudert. Uh, natuurlijk doet men allerlei initiatieven met, wel met apps, uh, Ja, uh, he, probeert men wel op andere, allerlei manieren het tijd te keren. Maar het grote probleem is dat de, de, de papieren euro ja, digitaal een fractie waard is. Hè, van de, we hadden net een andere lezing hier op de uitgifdag waar een Finse meneer zei, ja, dat, is een start, dat, is een, dat is een verhouding van 16 staat tot 1. Wat je in print verdient en wat je digitaal verdient. Het is online geld verdienen. Het blijft voor uitgeven buiten gewoon moeilijk. Echt een ja. hoofdpijn dossier. Jullie hebben die top 100 gepresenteerd. Wie staat er nummer 1? Dat blijft net als in vorige jaren libellen. En, en die doen uh, ik, het dus wel die goed? Die omzet heb ik hier even niet bij de hand. Maar libellen is het grootste publiciteitsschrift van Nederland. Nou, met de felicitaties aan uh, libellen. Dank voor de uitleg. Wim Danhof, organisator van de Nationale Uitgeefdag. Ja, graag gedaan. Tries Nieuws, Ad Leconte is overleden. Hij was jarenlang radiotechnicus, programmamaker en regisseur... bij met name de Fara Radio. Leconte had een zeer herkenbare stem... waarmee met, ja, met name in de jaren 80 en 90... veel fara programmas werden aangekondigd. Het is zaterdagavond. U kunt geen kant meer op. Zeppen is zinloos. Dit is Kopspijkers. Heb je een wens? Vragen de FARA. Olaf Mol keert terug als commentator van de Formule 1-racers... bij Sportcenter Sport 1. Mol gaf jarenlang commentaar, 23 jaar maar liefst om precies te zijn. Uh, maar dit seizoen deed hij dat niet. Hij weigerde namelijk bij de sportcenter commentaar te geven... in een studiootje in Nederland. en wilde alleen vanaf de race-locatie verslag doen. Nou, nu krijgt hij na een jaar afwezigheid dus toch zijn zin. En dat betekent dat we weer flink veel eigen mening van Olaf Mol kunnen verwachten. Ja. Maar... Als je Antonio Liuzzi heet. En er hangt overal geel. En er staat de safety car. En je rijdt bijna die safety car in tweeën. En die tractor die er rijdt. Zo, de knetter zegt. Dan mis je er een paar uur bovenin Afschrijven, die man. Opnieuw zijn er twee journalisten ontvoerd in Syrië. De Zweden, want dat waren het, werden ontvoerd toen ze dit weekend het land probeerden te verlaten. Het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken wilde de namen van de journalisten niet bekendmaken. De Zweedse krant Dagens Nyheter schrijft dat het gaat om de Parijse correspondent Magnus Falkenhet en de freelance fotograaf Niklas Hammerstroom. Documentairemaker Mark Schmid heeft kritiek op de kwaliteit van Nederlandse documentaires. Volgens de regisseur van de documentaire De Regels van Matthijs... is er nu te veel sprake van standaardisatie. Er wordt volgens Schmid te veel toegewerkt naar één manier van films maken... en hoe documentaires zouden moeten zijn. Ik denk dat het goed is om dat het doorbreekt. Omdat dat toch een middelmaat is die dan uiteindelijk het resultaat is. En als je echt iets meer wil, dus spannende films die... Uh, ook wel van uitzonderlijke kwaliteit zijn, dan kan je dat niet in één mal stoppen. Dan zul je diverse productiemethodes toe moeten laten. Dan zul je gewoon op verschillende manieren van werken uh, moeten he kunnen hebben. Ja, dat is risicovol en ik, je, dat risico moet je wel nemen. De documentairemaker wil deze werkwijze doorbreken. Hij wil het allemaal avontuurlijker maken. En dat kan volgens Smit juist nu, omdat er door de bezuinigingen veel organisaties in beweging zijn. En waarom... Denk ik ook dat het een goed moment is om te bespreken: hé, hey, hoe kunnen we dingen de komende jaren anders aanpakken zodat er meer ruimte is voor experiment en meer ruimte is voor risico? En dat ook makers dat risico ook, ook durven aan te gaan. Documentairemaker Mark Smit. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. Ja, dat is wel optimistisch eigenlijk, het mediaarchief. Doen we zo meteen, want uh, eerst maar eens even naar uh, de plannen van PvdA Tweede Kamerlid Martijn van Dam. Die riep gisteren tijdens het mediadebat, staatssecretaris Dekker op... om opnieuw onderzoek te laten doen naar de toekomst van de journalistiek. Volgens van Dam zou de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, de RMO, zo'n onderzoek prima kunnen doen. Die raad deed in 2003 namelijk ook al onderzoek naar de toekomst van de journalistiek. En Bart Drent is lid van die RMO. Goedemiddag... De raad heeft dus ervaring met dit soort onderzoek. Uh, wat waren toen de tijd eigenlijk de belangrijkste bevindingen? Ja, er was toch wel veel zorg in die tijd. Omdat het, uh, uh, je merkte dat de journalistiek steeds sneller ging en steeds meer in hypes ging. Steeds meer op de persoon werd gespeeld en daardoor veel minder over de inhoud ging. En daar ging het rapport in 2003 over. Ja, maar ik, heb, ik herinner me dat in dat rapport een van de aanbevelingen was om een media-ombudsman aan te stellen. Ja, dat klopt. De, die is er niet gekomen. Nee, ik wou zeggen, daar hebben ze niks mee <laughs> gedaan. Nee, nee, dat is toen niet gebeurd. Dat was, we hebben ons toen de vraag gesteld van wat zijn nou manieren om dat te doen. En het vraagstuk is best lastig. En je kan er niet met één oplossing komen. En we stelden ons toen de vraag van zou een media-ombudsman kunnen, kunnen helpen. Nou, die is er niet gekomen. En het zou overigens ook wel de vraag zijn, om, in dit tijdperk dat vooral over internet gaat, of zo'n media-ombudsman er nu wel zou helpen. Ja, ja. Dus, dus eigenlijk wordt dat niks. Uh, we, verder nog dingen uit dat onderzoek. Uh, we kwamen vanmorgen tot een paar dingen. En we kwamen eigenlijk ook tot de conclusie, nu tien jaar later... dat er eigenlijk nog steeds niet zo heel veel uh, aan gedaan is. Nou ja, kijk, het, het probleem is natuurlijk op, op aantal punten... eigenlijk nog weer, veel erger geworden. Hè? Wat we constateerden... In 2003 dat het sneller ging. Dat het steeds minder over de inhoud ging. Um, dat is tot, tot, tot op zekere hoogte. Is dat alleen nog maar verscherpt in de afgelopen jaren. En dat er meer televisiezenders zijn gekomen. Meer, meer radio. Maar vooral natuurlijk uh, op internet. En dat daardoor um, de, de hypes nog weer veel sneller zijn geworden. Nou, ja, terwijl ik toch bijvoorbeeld bij de kranten wel het idee heb dat die wel een, een soort ontslag hebben gemaakt. Niet meer het hete nieuws allemaal volgen. Want dat staat allemaal op die websites wel. Ja. Maar juist die achtergronden brengen. En dus ja, dat... inhoud. Ja, dat is interessant. Dat is, dat is inderdaad wel. Uh, je ziet ook een tegenbeweging. Ook, ook op het internet zelf, met nieuwe initiatieven op het internet. Ja. Uh, die veel meer op de inhoud ingaan. De belangrijke vraag natuurlijk wel weer is: van, ja, hoe gaat dat straks nog betaald worden? He, als de, uh, vroeger kon je met een krant heel veel geld verdienen omdat je abonne abonne abonnementen kon verkopen en je kon adverteren hebben, ja, dat, dat is die tijd nu echt voorbij. Ja. Die mediasombudsman is er niet gekomen. Zou daar een taak liggen voor de Raad voor de Journalistiek? We hebben Hans Laroes hier aan tafel. Ja, maar dat zou kunnen. Kijk, het probleem is alleen, hè, die Raad van Journalistiek is een club van mensen die, die toegelaten zijn als journalist, of die zichzelf journalist noemen. Ja, nu met, met 16 miljoen twitteraars in Nederland, of mensen die op een andere manier een mening geven. Ja, waar, waar zou die, die raad zich dan mee moeten bezighouden? Met, met, met iedereen die ooit eens dus een tweet plaatst? Maar dat zijn toch niet allemaal journalisten? Nou ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Hoe, kun je, hoe kun je nog bepalen wie er een journalist is en hoe ga je dat dan vaststellen? Want ja, de, vroeger kon je, alleen nog maar, kon je alleen maar je mening duidelijk maken als je, met een ingezonden brief of als je journalist was. En tegenwoordig kunnen veel meer mensen dat. Dus het is een lastig vraagstuk om te bepalen wie er nog journalist is. Nou, jullie zijn eigenlijk al bezig met het onderzoek, maar dan met name uh, naar de rol van internet hè, op de journalistiek. We hebben in 2011 daar een voorstudie over gedaan. Dat heet de nieuwe regels van het spel over, het inter, over, het, uh, over internetlogica en over wat dat betekent. Uh, en daar, uh, daar willen we ook nog een vervolg op geven. Uh, we moeten even kijken hoe dat gaat lopen. Omdat wij als Raad van Maatschappelijke Ontwikkeling straks samen gaan met de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Uh, dus dat zou nog wel eens de, de plannen wat anders kunnen maken. Ja, Maar goed, dat loopt. En dan zou het dus in, in, de, in de gedachte van Van Dam. En ik geloof dat de staatssecretaris Dekker ook wel enthousiast was hierover. Zou daar een nog wat breder onderzoek... Uh, achteraan geknoopt kunnen worden? Ja, dan moeten we toch even afwachten welke vraag... de staatssecretaris ons gaat stellen. En, of, en hoe we dat dan zouden kunnen aanpakken. Maar hij mag bij jullie aankloppen? Hij mag altijd. Aankloppen mag altijd. En dan moeten we even kijken hoe we dan verder gaan uh, uh, vormgeven. En ook maar eens even dat oude rapport erbij pakken. Misschien uit ja. 2003 om te kijken wat daar dan allemaal in stond. En of hij niet hetzelfde gaat doen. staat gewoon op onze website. Iedereen kan het inzien. Kijk aan. Uh, dank voor de uitleg. Bart Drent, hij is lid dus van die RMO. Graag gedaan. Dan is hier de laatste vraag. De handvraag... Yeah. The Beatles, naar blokken. Het mediaarchief. 26 november 1977 was het allerlaatste optreden van Piet Muizelaar en Willy Walden. Tussen 1937 en 1977 hadden ze met hun snip- en snap revue opgetreden. Ze begonnen bij de bonte dinsdagavondtrein, dat was bij de Avro. Omdat een andere act ziek was, uh, maar uh, toch werden zij zo populair... dat ze al snel hun eigen revue kregen en daarmee op pad gingen. Een van de misschien wel bekendste sketches is uh, van 50 jaar geleden... waarin Willy Walden als sakkie op bezoek gaat bij zijn huis. Wat is uw gewicht? 60 kilo, dokter. Bloot. Dat is te weinig. Nou, ik doe het er maar mee. Ja, stijf. En wat is uw leeftijd? 55, dokter. Ik word gauw 57. Nou, alsjeblieft nou, meneer. Mag ik nou alsjeblieft weten hoe oud u bent? Nou, raai eens. Ja, raai eens. Wat valt er aan te raaien? 56. Ja, het zal wel. Fijn. U bent 56. Hoe oud is uw echtgenote? 22, dokter. Ja, dat is te weinig. Nou, ik doe het er maar mee. Uh, heeft u er al lang moeite mee? Met die vrouw, nee. Nee, mag niet zeggen, hoor. De lekkere meid. Ja, nou, zeg het allemaal, hoor. Die vrouw, maar die zag niet. Maar de lekkere meid, hoor. En ik zie het zelf ook, hoor. Echt maar. De lekkere meid, hoor. O, ja, maar, mam, wat, wat kan mij dat schelen? Nee, het kan u niet schelen, maar mij wel, hoor. Ja. Nou, meneer De Brinter, die lekkere meid van u laat mij koud. Ja, maar mij niet. Ja, snipper snap. Piet Muiselaar overleed in 1978. Een half jaar na hun allerlaatste optreden dus. En Willy Walder besloot daarna nooit meer in een theater op te treden. Hij presenteerde nog wel op de radio raad een Lied of Niet. Samen met die hond. Hoe heette die ook weer Tosca of zo? Tosca, hè? Ja. En eh, zijn vrouw deed hij dat samen. Oze Rasmussen. Dit is Radio 1. Lunch. Het media Forum. Vandaag met Annette Bierschel, correspondent voor Duitse media in Nederland. Hartelijk welkom. En Hans Lauroes is er, oudste hoofdredacteur van NOS Nieuws... en tegenwoordig dus voorzitter van de Raad voor de Journalistiek. Hartelijk welkom. Ja, gaat niet goed met de tijdschrift. Dat wisten we eigenlijk al veel langer. Maar de zojuist gepresenteerde top 100 publieksbladen schetst een heel droevig beeld. Het gaat om een omzetdaling van 16 in vijf jaar tijd, hebben we snel uitgerekend. Annette, schrik je daarvan? Nee, schrik ik niet van... Want nou ja, we hebben nu de afgelopen tijd natuurlijk uh, bijna dagelijks dat ergens weer een blad omvalt... of dat een uitgever uh, weer, zoals het een zo mooi heet, reorganiseert. Uh, dus daar schrik ik niet van. En, en je moet ook altijd zeggen dat Nederland heel veel bladen kende. Uh, dus dat uh, op een gegeven moment ook bladen verdwijnen, dat, dat verbaast ook niet. Maar in verhouding meer dan Duitsland bijvoorbeeld... Uh, qua doelgroep denk ik ze. Ja, het is natuurlijk... Kijk, Duitsland heeft ook... Uh, omroepgidsen uh, sowieso. <laughs> ja, omroepgidsen <laughs> sowieso. Maar, maar die um, liggen niet eens allemaal meer in de schappen uh, tegenwoordig. Maar um, kijk, wat mij dan altijd... Um, uh, wat ik dan graag zou willen weten... geven Nederlanders ook eigenlijk minder uit aan bladen. Want er zijn heel veel ook bijgekomen bij bladen. Hè? Dat... En dat is een vraag die ik zou uh, willen wil stellen. En dan wat me ook verbaast is dat ze niet de markt ook uh, of, of het aanbod niet uh, voldoet aan, aan de vraag. Je ziet het ja. bij, de, bij de vrouwenbladen bijvoorbeeld. Nou, dat is één bepaalde type. Maar je hebt eigenlijk niets voor die vrouw die uh, ja, wel geld te besteden heeft. Ja. En maar inderdaad ja, inhoud Linda, weet. Die Linda doet het bijvoorbeeld Linda goed. Linda is, is een uitzondering ja. daarop. En, en dan die een, doet het ook hartstikke goed. En nog een vrij dus, nieuw blad ook. Ja. Hans, is dit een verloren zaak? Ik bedoel... Of kan hier, nog, kan hier nog een draai aan worden gegeven? Denk nou, ik denk je? dat hetzelfde geldt als voor de, voor de dagblad in zekere zin. Kijk, dit onderzoek beschrijft 2013 als een slagveld. Dat is het volgens mij ook wel. En je ziet dat Sado maar reorganiseert. En dat betekent gewoon met bla bladen stoppen. Um, ik denk dat dit een soort omslagjaar is. En dat je echt heel veel titels gaat verliezen. Wat voor een deel komt, dat is het negatieve. Doordat, vind ik, redacties en uitgeverijen te lang hebben gewacht met, met experimenteren. He, ook digitaal gaan, doen ze niet zo heel erg goed. Want in dat onderzoek staat dat ze apps en, en digitale uitingen eigenlijk alleen maar als marketing gebruiken. Dus dat zou je intelligenter moeten doen. Wat ik eigenlijk hoop is dat er, een soort, ja, dat er ook een soort situatie ontstaat waarin, er, waarin mensen weer allerlei dingen gaan proberen op kleinere schaal, en, uh, want dat is per definitie op kleinere schaal... en dan misschien met minder uh, winstmarge die ze nastreven... Uh. Maar ik, ik, ik, ik ben ook zo op zoek naar een periode... Waarin, uh, waarin mensen weer eens dingen gaan proberen... in plaats van dat ze alleen maar uh, hmm. dingen afbreken. En uh, ik zeg, uh, iets positiefs doen... in plaats van, uh, ja, van alleen maar klagen over, over de markt. Maar bijvoorbeeld wat, wat uh, opzij staat nu in de verkoop... Hè? Ja. we hebben hier de, de, de baas van de Groene Amsterdammer gehad... En die zei nou dat, dat, dat vind ik nou een titel waar ik wel wat mee kan. Ik ja, wil daar niet per se winst mee ja. maken... maar ik wil daar gewoon een mooi... Nee, uh, ik denk dat er niet maar één antwoord een van de antwoorden is dat uitgeverijen... in zekere zin dat, dat beeld moeten verlaten... dat ze er alleen maar zijn om geld te drukken. Maar dat doen ze niet meer. He? En, en de, de uitgeverij van de Groene Amsterdammer is er niet om winst te maken... maar is er om bladen uit te geven. Natuurlijk heb je geld nodig. En natuurlijk ligt er ergens wel een, een zekere grens. Maar die hebben een bepaald idee met de bladen die ze willen uitgeven. En, en ik, ik denk dat dat soort relatief kleinere uitgeverijen met een sterk idee en een paar sterke uh, namen... dat die een grotere kans ja. hebben om te overleven... maar nooit met die hoeveelheid geld... die, uh, die Sanoma ooit heeft binnengebracht. Ja. En dat zijn ook heel veel... wat je ook hebt gezien, dat het een uh, competitie was... Echt een, uh, van heel veel grote buitenlandse uh, bedrijven, uitgeverijen... die elkaar gewoon probeerden dood te maken... en niet hebben gedacht... ik wil hier een product op de markt zetten. Mm. Daar ging het niet om. Het ging daarom... ik wil hier een grote portie uh, van de taart hebben. Mm. En uh, ja... Ja, en dat zijn de slachtoffers zijn trouwens al die collega's die nu, nu, ja. nu op de straat staan. Zeker. We gaan zo meteen doorpraten over andere zaken. Bijvoorbeeld dat onderzoek naar de journalistiek. Zou dat dan na tien jaar nog eens een keer moeten worden gedaan? En uh, wordt er dan ook wat met de uitkomsten gedaan? Uh, dat doen we in deel 2 van het mediaforum. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Het Vrije Syrische leger doet niet mee aan de vredesbesprekingen in Geneve op 22 januari. We stoppen niet met onze strijd tijdens de conferentie of erna, zei een wo woordvoerder. Onze zorg is om de noodzakelijke wapens te krijgen voor onze strijders, zei hij. Wie er wel allemaal aan die top gaat meedoen, is nog niet duidelijk. De Syrische oppositie is onderling sterk verdeeld. PvdA-kamerlid Terphuis roept de fractie op... tegen een zogenoemd illegale kwotum te stemmen. Volgens Terphuis ontstaat door het kwotum het risico... dat de politie op basis van uiterlijke kenmerken gaat proberen... de norm van 4000 illegale per jaar te halen. Terphuis benadrukt dat de PvdA zich moet verzetten... tegen discriminatie en ongelijkwaardige behandeling van mensen. Wikileaks-oprichter Julian Assange wordt hoogstwaarschijnlijk niet vervolgd in de Verenigde Staten. Dat schrijft de Washington Post. Als Assange wordt aangeklaagd, moeten ook Amerikaanse kranten en journalisten worden vervolgd, zo is de gedachte. Volgens bronnen van de Washington Post zijn juristen van het ministerie tot de conclusie gekomen... dat alleen Assange vervolgen geen optie is. De koningin Maxima heeft in Badhoevedorp de naar haar vernoemde koningin Maxima-kazerne... van de koninklijke marechaussee van het district Schiphol geopend... Koningin onthulde een kunstwerk waarin haar naam was verwerkt. In het pand zijn onder meer sportfaciliteiten, schietbanen... en een school voor interne opleidingen. En dat zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum vandaag met Annette Birschel en met Hans Larousse. Ik kom nog even terug op waar we het net over hadden, raad een lied of niet. Die hond heette namelijk Dushka en niet Tosca, <lacht> zoals ik abusievelijk zei. <lacht> die was altijd mee naar de studio en die werd ook voortdurend in dat programma benoemd. Um, goed, dat onderzoek naar de toekomst van de uh, journalistiek, um, dat zou er moeten komen. Vindt de PvdA, maar geloof dat Sander Dekker, de staatssecretaris... ook wel een goed idee vindt. Hans, vind jij dat ook? Hmm. Um, <laughs> <laughs> nou ja, weet je, weet je wat het meestal het is? Als, als, men, als, als, als mensen geen antwoord willen geven... dan roepen ze een commissie in het leven. Uh, jij ja, zit en zelf en in zo'n commissie. Ik zit zelf in zo'n commissie, maar... Dat, over de publieke omroep gaat het. Die gaat over publieke omroep. En, en, en die commissie zal het ook hebben over de journalistiek. Over de journalistiek in de toekomst. Een van de kerntaken van publieke omroep... is journalistiekbedrijven. Uh, en dus zullen wij... Ook ongetwijfeld beschrijven hoe wij kijken naar, laten we zeggen, de komende jaren, dus 2020 en verder. Ja. En, en hoe naar ons idee dan het journalistieke landschap eruit ziet. Maar journalistiek is meer dan de publieke omroep. Ja, nee, daarom juist. Ja. Want je kan dus alleen maar uh, journalistiek bij publieke omroep bedrijven als je weet wat het, wat, het, wat het brede beeld is. En ik denk, en dat is, dat is wat Ellen Rusbridge, de hoofdredacteur van de, van de Guardian ooit zei. Uh, die zei: eigenlijk denk ik dat een samenleving alleen nog maar in brede zin journalistiek kan onderhouden als ze bereid is om daar een publieke omroep in de nieuwe tijd dus op, op een andere manier dan nu een, een grote rol in te laten spelen dus ja. eigenlijk moet je kijken van hoe kan publieke omroep hoe kan journalistiek bij publieke omroep uh, ook uh, journalistiek bij, op andere plekken steunen, overeind houden uh, uh, uh, meehelpen, experimenteren, whatever zoals op de regio, dat is maar een heel klein voorbeeldje er nu samenwerking is tussen regionale omroep en krant in, in die kleine mediahuizen. ik bedoel, dat stelt nog niet heel veel voor ja. Maar de gedachte erachter is, is vrij goed. Maar jij begon met een hmm. Uh, en daar, ik dacht: van nu komt de ja. comma. En dan gaat hij zeggen van uh, want ja, weer zo'n commissie die dan dat gaat onderzoeken. Terwijl die, die, die politici mogen zelf ook wel eens een beetje visie hebben. Nou ja, maar nee, dat is, daarom zei ik ook van uh, als je geen antwoord wil geven, dan stel je een commissie uh, uh. in. Terwijl ik denk, de trends zijn bekend. Je weet niet exact hoe 2020 er verder eruit ziet. Maar de trends zijn bekend. Je weet zeker dat er dan uh, veel minder kranten zullen bestaan. Je weet zeker dat de regionale journalistiek behoorlijk zal zijn onderuitgehaald. Omdat. Uh, omdat de, de, de kranten uh, uh, ja, daar niet allemaal zullen overleven. Je weet dat er experimenten zijn, zoals de correspondent... en Toon, waar ik bij zit, en nog een aantal anderen. Maar die zullen niet het gat vullen. Dus moet je kijken, wat is nou het antwoord van de samenleving... Uh, uh, op, op, op, op nieuwsvoorziening. Hoe wil je dat een, een, een fatsoenlijk georganiseerd land... een hoogwaardig uh, kennissamenleving, samenleving in 2020 en verder ongeveer draait? En wat heb je daarvoor nodig? En ook, wat wil je daar als samenleving aan uitgeven? Nou. Want het alleen maar aan uitgevers overlaten... of alleen maar aan publieke omroep overlaten... dat, dat werkt nou. niet meer. Je moet ook verder denken dan die tegenstelling publiek-commercieel. Uh, Annette, we hebben dus geconstateerd... dat in 2003 is er ook zo'n soort onderzoek gedaan... en met de uitkomsten uh, is eigenlijk niks, ge niks gebeurd. Nee, dat was heel grappig... Ik, uh... Ik las dan vanochtend nog het persbericht van 2003... en toen dacht ik eerst, dacht ik eerst oh, is het voor nu... Uh, want ja, dat zou je zo kunnen overtikken... of gewoon een andere datum daaraan verbinden. En er is dus niets mee gebeurd. Dus voordat je zo'n onderzoek begint... dan moet je inderdaad uh, we, uh, absoluut zeggen wat Hans ook net zei. Ja, wat, wat wil je daarmee eigenlijk? En uh, dus eigenlijk denk ik wat de overheid... of in dit geval het kabinet zou moeten doen... is eerst uit zichzelf komen. Wat voor belang hebben wij aan onafhankelijke journalistiek... Een en, visie op de journalistiek. Een visie, dat ja. durven ze niet. Hier en in en Nederland. inderdaad duidelijk te maken wat voor een rol speelt, naar ons inzien, dus ja. naar inzien van de, van de politiek, uh, voor de democratie. En wat zou je ze moeten doen? Niet? Waarom durven ze dat niet? Nou, omdat er dan al heel snel de gedachte ontstaat... dat de overheid bezig is om de journalistiek te sturen. Ja, dat, ja, er is ja. een grote terughoudendheid. En dat bestaat hier een sterk, uh, sterk marktdenken. Dus er bestaat een sterk denken van... laat het in eerste instantie maar aan de markt. Ja, precies. Maar dat is, dat is eerder, denk ik. Dat ze niet, niet het sturen, maar dat ze ja, denken... Alle twee, volgens, nou, dat dat moeten ze maar zelf doen. Mm -hmm. En dan sowieso een manier van... oh, wij gaan weer een onderzoek doen. Want dan ben je zeker weer voor een paar jaar... Uh, mm. van, van lastige vragen Stel, de, die commissie komt er en jij wordt daarin gevraagd. Wat is dan een van de dingen die je op de agenda wil hebben? Wat, wat, wat ontbreekt er dan? Of wat gaat er niet goed in de, in de huidige journalistiek? Nou, Ik denk de stelling van de, de buitenlandjournalistiek... Want uh, wat, wat wat je steeds meer ziet, dat is natuurlijk uh, het geldgebrek. Uh, dus ze zijn van, te veel van, van, op het binnenland gericht. Ja, maar dat, dat zie je in andere landen zie je het precies zo. Bijvoorbeeld in de Duitse media. Dat die dus eigenlijk geen vaste correspondenten meer in Nederland hebben. Uh, omdat het gewoon te duur is. En dan zeggen ze oh, dat doen we via internet of wij doen het even. Via Buschel. Uh, nou, dat hoop ik dan doen, maar, want dat kan Beechel ik wel verdienen... Ja. Um, maar dat ze dan zeggen... nou, we doen het vanuit Brussel mee... of we ja. uh, sturen dan maar iemand... en dan krijg je foute berichtgeving. En je ziet het dus juist... Uh, ja, steeds meer uh, grote media... die ook hun uh, uh, kantoren in Nederland ja. sluiten... En ik zou daar, als ik in die commissie zat, zou ik. Dus andersom geldt het natuurlijk ook voor Nederlandse media. Ja. die dat wel proberen, maar gewoon het geld er niet hebben. Nee, Kranten en, en is, publiek nou, maar daar, Ik ben het mee eens dat je. Er, zijn, er is nog een heel aantal andere dingen dat je ook moet oplossen. Bijvoorbeeld op het regionaal niveau. Want er gaat geen verslaggever meer, gemiddeld gezien. of over, over, naar, naar een raadsvergadering van de gemeente. wat niet goed is. Maar ik denk, wat Annette zegt, is ook waar. Je moet ook je, je blik naar buiten hebben. En dan denk ik, kijk, als ik dan nog even mag terughalen, de DNOS. De, de waar ik gewerkt heb, maar het is nog steeds zo. De NMS is een publieke omroep en geeft dus geld uit aan buitenlandverslaggeving. We hebben een vrij groot correspondentennetwerk juist vanwege die redenering van... er zijn veel verhalen daar en daar en daar te maken. Dat wil je met je eigen ogen, je eigen mensen doen. En die verhalen wil je in Nederland vertellen. En dat kost geld. En aangezien een publieke omroep geen winst hoeft te maken... kan je gewoon besluiten dat je dat waardevol vindt... en dat je daar geld aan uitgeeft... Ik zou dus zeggen, van en kijk dan vervolgens ook... wat het correspondentennetwerk van de NOS uh, kan betekenen voor anderen. Voor kranten. Ja. Kan je, het maakt ook de volksstand NRC in staat om sommige correspondentschappen te delen. Vroeger was het andersom, deden wij mee. Zeg ik dan maar even, wij wij met de kranten. Nu is het vaker zo dat de kranten meedoen met de NOS. Nou, breid dat uit. Dat kost heel weinig geld. Een klein beetje meer dan een uitgever zou willen betalen. Maar het, het, het verrijkt de journalistiek wel. Ik ja. bedenk kijk, dat soort andersom, dingen ook op regionaal andersom, niveau. Andersom, dan kom ik weer terug wat ik eerst zei. Namelijk dat ik vind dat de overheid zelf... Uh, heel duidelijk een visie moet hebben... waarom vinden wij onafhankelijke journalistiek belangrijk? En juist op dit punt, buitenlandse journalistiek... waarom vinden wij belangrijk dat wij goed geïnformeerd... uit eerste hand met Nederlandse ogen uh, geïnformeerd worden... wat bijvoorbeeld in de rest van uh, Europa gebeurt. Wat in Rusland gebeurt. Wat nu in Syrië gebeurt. Waarom vinden wij dat uit... Uh, misschien ook uit economisch belang... maar ook uit politiek belang, mm. uh, uh, Europese politiek... waarom vinden wij dat nou, belangrijk? Ja. Hey, even Nog even het onderzoek van tien jaar geleden... Daarin stond dus die media-ombudsman genoemd. Hè? Dat, dat zou dan een goed idee zijn. Uh, vind is, ik ook, is er niet ja. gekomen? Ja. Dat vind jij een goed idee? Ja, ik Want, vind wat een wat goed zou idee. die moeten doen? Nou, een media-ombudsman kan inderdaad zo, uh, uh, voor, uh, ja, niet alleen voor belangen van media... bijvoorbeeld ook intreden. Maar wat die ook kan doen is als, als er klachten zijn... of als er vragen zijn van het publiek of van of zekere onrust... dat je goed daarnaar kijkt <coughs> en heel duidelijk maakt... wat zijn eigenlijk de regels naar die wij journalisten werken, want we hebben wel degelijk uh, regels. En, en houden we ons aan die regels, doen we dat wel goed. Um, en, en dan zou het echt zo'n soort van zo'n ombudsman zou ook een soort van brug kunnen slaan tussen uh, ja, het publiek dat heel vaak niet weet hoe wij zo'n Meer begrip uh, aan het werk gaan. Media uh, nou, volgens mij, kijk, wat, waar ik mee bezig ben, is, het, is het, het een beetje vrolijk versterken van de Raad voor de Journalistiek, die in feite dit soort werk zou moeten doen. Ik ben het ook helemaal niet eens met die man van de RMO, Bart Drenth, achter ja, die net niet. zei de, die net suggereerde dat er een soort politie voor op Twitter zou moeten komen. Die, uh, het gaat gewoon over journalistieke uiting. En natuurlijk, ja. is journalistieke uiting nu <coughs> iets heel anders dan tien jaar geleden. Er zijn, er zijn geen Grenzvlakken, maar die gaan we allemaal wel bestrijken. Die zijn ook trouwens altijd en die geweest. die zijn er altijd al geweest. Ja, er is altijd is wel één iemand die in een hoekje iets zat te maar. doen... en zei dat hij journalist was. En dan kreeg je de vraag, gaan we daar nou ook over of niet? Kijk, wat volgens mij belangrijk is... is dat er ergens uh, mensen zijn, in dit geval de raad... het zou ook een media-ombudsman kunnen zijn, maar we hebben die raad al... Uh, die ja, zich bezighoudt met klachten. Die discussieert mee over journalistieke ethiek. Over de dingen die je doet. En die is vooral ook open voor ontwikkelingen in di digitale tijd. He, dus dat, dat, dat, dat speelt een grote rol. Um, dat moet je versterken. Nou, daar zijn we mee bezig. Ik zag ook gisteren bij dat debat dat, dat de, de Kamerleden daar en de staatssecretaris dat op zichzelf wel goed vinden. Dus dat is prettig, want dan krijg je geen bemoeienis van Den Haag en van Brussel. Maar dat is, zou een van de antwoorden moeten zijn. Uh, en niet, die, om, niet naar mijn idee die mediaombudsman van de van, van de raad En die, en die regeltjes dan waar jullie het net over hadden, oh, dus ja. zijn die er of ja. zijn jullie die aan het maken? Nou, of? het is nog veel leuker. Uh, we hebben een leidraad, dat is eigenlijk een soort journalistieke bijbel in korte samenvatting. Daarvan vind ik dat die een beetje uh, op sommige punten te gedetailleerd is en, en, en niet meer van deze tijd. En wat wij binnenkort beginnen, vanaf 1 december, is een, is een discussie over de leidraad. Dus binnen het vak, met redacties, met de scholen van journalistiek, met de ombudsmannen en vrouwen van de klant, Maar ook naar buiten toe, want we hebben gisteren nou, op, de, op de website van de, van de raad van journalistiek, hebben een, een de blogfunctie voor het eerst geïntroduceerd. Uh, en die is vooral bedoeld in deze eerste fase... om dan binnenkort te gaan discussiëren over de leider. Dus ik wil dat iedereen die, die iets vindt over journalistiek... die een idee heeft of die, of die zegt dat moet niet... dat die mee kan doen aan zo'n discussie. Ik denk niet dat dat tienduizenden mensen zullen zijn... Maar wie weet. Uh, maar ik vind het wel belangrijk dat de journalistiek ook op deze manier meer leeft in de hoofden van mensen die geen journalist zijn. Annette, suggesties? Wat moet daarin, in die leidraad? Uh, nou, ik zou het wel in eerste instantie ook fijn vinden als hij even voorlichters dat uh, ook zouden we weten. Want ik heb soms, uh, kijk, er ja, zijn bepaalde regels. Hè, dat je dus uh, als een citaat ergens van een minister in een krant staat. Uh, dan kan ik het niet zomaar overnemen. Dan moet ik dus zelf uh, uh -huh. opbellen en zeggen: heeft hij dat inderdaad ja. zo gezegd? En die zijn moeilijk bereikt. En dan zegt nee. Dan zegt dan ook: ja, dat ook. Maar goed, dan zegt een voorlicht, ja, maar dat staat toch in de krant? En dan denk ik. Lees alsjeblieft, hoe we te werk gaan. En ja. dat we absoluut alles moeten checken. En ook dubbel checken. En dus, uh, ja. Eerste okay. advies is... Uh, Voorlicht is met deze uitgenodigd om in ieder geval ook op ja. dat blog te reageren. Dat, is nu, dat staat er nu op, op de site van de ja, Raad. Ja, die discussie gaat vanaf 1 december beginnen. Okay. En dan doen we dat in vier maanden. En daarna moet er een nieuwe leidraad zijn. Nog even één ding uit de journalistiek van gisteren. Want uh, daar hadden we dus de, de uitspraken van minister Ploemen. Die drie winkelketens noemde, uh, die dat Bangladesh-convenant niet wilde tekenen. Eentje daarvan was Coolcat. En de directeur daarvan, die zagen we gisteren de hele dag... In beeld of horen ja. hem en belazen hem ook. Uh, Hans, wat, wat vind je ervan? Uh, was het kwalijk wat Ploemen deed? Want die koelket directeur dat, maakte dat, dat, nogal. Dat weet ik. Kijk, ik vond dat de koelket directeur uh, niet reageerde zoals de naam van zijn bedrijf veronderstelde. Hij was, hij was, hij was, nog, hij was nogal opgewonden en dat, dat is meestal niet zo verstandig. Kijk, wat ik niet weet is um, of hij gelijk heeft dat Ploemen en haar ambtenaren nooit contact met hem hebben gehad. Als dat zo is, dan zou ik denken, ja, dat is, dat is uh, triviaal. Maar misschien dacht Ploemen wel uh, van luister is. Er zijn er een paar dwarsliggers die, die, die, die de boel blokkeren. Ik, want ga, ze, ik, ga, even, wel ik ga even nemen ja, shame doen. Maar hij me, heeft ja. dan wel nog gezegd, bijvoorbeeld. Ik vond dat een uh, totaal flauw argument. Daar gaat nergens over. Want meteen met na dat vreselijke ongeluk, hè, meer dan duizend mensen mm -hmm. dood. Um, uh, had dus, en had hij zelf gisteren nog toegegeven... had die uh, stichting Schone Kleren contact met hem opgenomen. Dus de contact was er redelijk. Mm -hmm. Bloem heeft trouwens gezegd, nou, dat is wel degelijk... ook vanuit okay. haar ministerie contact ja. geweest. Nou, wie nu gelijk heeft, doet daar ook niets aan toe. Ja. Het was bekend, uh, er was een groot debat... na dat ongeluk in Bangladesh. Mm -hmm. uh, daar werden ook andere bedrijven met naam en toenaam genoemd. Die zijn dan, ja... Meer of minder snel en schoonvoetend zijn we ja. over stag gegaan. En uh, ja, drie dus nog niet. Ja. Zij antwoord het anders even, moeten zijn. Hij, zou, hij mag best zeggen, misverstand bij de minister. Want wij doen, maar het is belangrijk, want dat verwachten zijn klanten volgens mij. Dat wij op een goede manier onze kleren, kleding ja. bij, binnenkrijgen. En wij zijn toen ook gesloten. Ja. En we hebben dit en dit ja. en dit gedaan. En dat is niet helemaal wat de minister wil, maar wij, wij denken net, net op ja. een andere manier. het weet, enige wat hij deed, is een soort boosheid de hele ja. dag door etaleren. En dat helpt eigenlijk. En, en, en, en, en wij er een soort woordvoerder werd want, hij. Want die anderen die. Ja, ik heb verder was, niet gehoord die wat, ook Wat het hebben. ook was, was voor mij werd op een gegeven moment zo'n symbool... Voor, voor, voor een totale anachronisme. Want, want het is, dat is inderdaad een gepasseerd station. Wat hij zei, nou eerst moet het systeem in Bangladesh veranderen, bijvoorbeeld. Mm. Ja. Uh, of Europa de moet enig, de regels ja. veranderen. Ja. En wij moeten het met z'n allen doen. En toen dacht ik, ja, dat was een argumentatie... die dus inderdaad uh, al die bedrijven hadden voor Bangladesh, ja. voor dat ongeluk. Ja. En nu stond hij er opeens weer en ik zat daarnaar te kijken en ik dacht uh, dat is, uh, jongen, je hebt, uh, jij snapt er nog niets maar, van. Ja. Want PM wij willen, fair trade is namelijk inmiddels ook uh, uh, iets waarmee je geld kunt verdienen. En dat ze dat ja, niet snappen. In ieder, dat, geval, uh, in ieder geval een soort waardering van je klanten. Dat is volgens mij het belangrijkste. Ja. Ja. Ja. Dank voor jullie bijdrage aan dit uh, mediaforum. Hans La en Annette Bissel waren dat met z'n tweeën. We gaan dat blog uh, opzoeken op uh, de site dus van de Raad voor de Journalistiek en we gaan ons er allemaal mee bemoeien. Goed zo. Maak je borst maar nacht. Graag gedaan. <laughs> Ik bedoel, je bent welkom. <laughs> Oké. Okay. Graag hier uitgelegd. Uit de jaren zeventig nu, Tony Joe White. Once there was a young girl, who was a good time fun girl. And she went through her younger life a singing. Then at the time of 16, she got in. Dove the groups And the songs That they were singing Into her last Herman van der Velde, de oude muziekbaas van Radio 1... die zei dan altijd, dit is volwassen mannenmuziek. En dat is het, Tony Joe White uit 1970 en Groupie Girl. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Doen we vandaag met Gert van Capelleveen, die is 63 jaar en komt uit Den Haag. Hartelijk welkom. Dag, Net terug weer. van een reis door Argentinië. Naar Argentinië, een weekje Argentinië. Stedentrip naar de Buenos Aires. Ja, daar hoor ik altijd goede verhalen over. Prachtig. Ja, prachtig. En het is voorjaar daar, voorjaar dus dan uh, aangenaam weer. Ja. En staan wij er anders op als Nederlanders, door Maxima ook? Of? Overal waar je komt, Maxima, oh, oh, wild beroemd. Ah, ja, fantastisch. Nou, mooi. Uh, 42 punten was de eerste score gisteren neergezet, dus daar uh, moeten we in ieder geval overheen. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen, daar komt hij. De Nationale Nieuwsquiz. Ja, een goeiemorgen, een goeiemiddag hier in Thailand. Er zijn nog nooit zoveel mensen in Thailand op de been geweest. Een omstreden amnestiewet heeft dit allemaal teweeg gebracht. Maar het heet, God, mensen zijn. De Thaise premier heeft inmiddels de amnestiewet ingetrokken... maar dat is voor de demonstranten niet genoeg. Ja, Thaise betogers hebben verschillende ministeries bezet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de ministeries van Transport... landbouw en toerisme zijn vandaag niet opengegaan... omdat ze worden omsingeld door demonstranten. De demonstraties zijn de grootste sinds een paar jaar. Vraag 1. De demonstranten eisen dat wie aftreedt? De premier. Maar wat is de naam? Uh, dat is de zus van de vorige premier, Taksim. Ja, maar hoe heet zij? Een langere naam weet ik niet. Nee. <lacht> Want er staat hierachter, we willen de naam weten. Sí. Ja, Sikatin of iets een c i Ja, oké, ik weet het niet. Nee, nee. Sina Watra, Sina -watra. is het. Sina Watra. De demonstranten willen dat deze Sina Watra aftreedt. omdat beweerd wordt dat zij de marionet is. inderdaad van haar oudere broer, de afgezette voormalig leider Taksin Sina Watra. Vraag 2. De demonstranten onderscheiden zich in rood en welke andere kleur? Geel. En dat is goed, Ja. Vraag 3. Hoort een geluidsfragment bij? Luister goed. Zo'n ster halen doe je niet zomaar. Je voelt iets. Dat is gewoon super. Daar trekt gewoon mensen. Daar komen mensen voor. Oh, door het hele land komen ze hier naartoe. We gaan niet meteen onze prijs omhoog gooien. Nee, nee, nee, nee. nee. Oh, Ik denk zo ongeveer 150 euro. Per persoon. Per persoon. Ja, ja, maar, ja. maar dan heb je ook Ja, een groot feest. Een groot feest zelfs. Ja. Smakelijk eten. Hoe heet het restaurant dat gisteren voor het eerst een derde ster kreeg uitgereikt? De Leesterfase. Dat is goed. Nederland heeft nu nog uh, drie, drie restaurants. Ook de Libreien heeft drie sterren en het restaurant Oud Sluis. Maar dat gaat aan het eind van dit jaar dicht. Vraag 4. Welke kok was eerder blij geen sterren meer te hebben... maar heeft er nu toch weer eentje gekregen? Blauw? Ja. Ronblauw Ron Blauw, inderdaad. Sterkok gooide eerder dit jaar het roer om en uh, sloot zijn twee sterrenrestaurant. Om een nieuw restaurant te beginnen met gerechten voor uh, 15 euro. Maar daar heeft hij nou ook weer een ster van gekregen. Vraag 5: een geluidsfragment. Wie is dit? Om uh, de internationale zone komt inderdaad hekwerk. Dat zal robuust zijn. Maar dat hebben we lenen we van uh, de Olympische Spelen in Londen. De burgemeester van Den Haag heet. Ja, u weet wel steeds de functies, maar we willen graag de naam weten. Ben ik kwijt. Ja, Josias van Aerts ja. is het. Uh, inderdaad, de burgemeester van Den Haag. Naar zijn stad komen meer dan 50 regeringsleiders... voor de grootste top ooit in Nederland. Er zal worden gesproken over de beveiliging van nucleair materiaal. Vraag 6. In welke maand wordt de top volgend jaar gehouden? Eind maart 2014 maart. Hè. Dus ja, dat is goed. Uh, we gaan naar de laatste vraag. Daar kunt u nog vier punten mee verdienen. U krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Gaat het dus om een persoon. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik probeer het als kneu. 3. Ik doe het allemaal voor mijn country. 2. Misschien word ik in mij wel de voice of Europe. Timmermans. 1. Gisteren werd bekend... Timmermans, zegt u. Uh, u bedoelt minister Timmermans? Minister Timmermans. Ja, uh, Dat is niet goed. Want de laatste aanwijzing was... die werd net al een beetje... hoorden we daar nog iets van. Gisteren werd bekend dat ik samen met Whalen... mee ga doen aan het Eurovisie Zoekysteval. Ja, ja uh, ik, ik zat ook even te denken. De Kneu, want dat was de eerste. Ik probeer het als Kneu. Uh, zij vormt samen met Whalen de band Common Linnet... Dat zou een vertaling zijn van de naam van een zangvogeltje uit het oosten van het land, de Kneu. En Ilse komt uit Omelo en Weylen komt uit Apeldoorn. Dus dat verklaart dat. Ja. Uh, zij gaan het met z'n tweeën doen voor Nederland. Maar we zochten haar. En uh, dat levert u uiteindelijk vier punten op. En dat betekent dat er uh, in ieder geval elf nodig zijn om over die 42 heen te komen. Ik denk dat criminaliteit uh, nooit goed te spreken is, was een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 Nederlanders zijn lui. Nederlanders zijn uh, minder gaan poetsen. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In vergelijking met 2006 besteden we 20 minuten per dag... minder aan het huishouden. En we zijn niet meer gaan werken om die tijd te vullen. We zijn dus uh, langer gaan slapen, blijkt ook nog eens een keer. En uh, dat bracht ons bij deze stelling. Nederlanders zijn lui. Bent u daarmee eens of oneens? Sms staat naar 7070, 70 kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. U kunt naar de website www.stan.nl. U mag ook twitteren, eens of oneens... Doe dat dan met Hekje Standpunt of download de gratis Standpunt.nl-app... voor iPhone of Android. Gert van Capelleveen, 63 jaar in Den Haag, is onze kandidaat. Had er net vier. Uh, dat betekent dat er in ieder geval elf goed moeten zijn. Ik ga de vragen stellen. 90 seconden de tijd hebben we... en dan het antwoord of pas. Daar komen ze. De nationale nieuwsgis. Hoe heet de staatssecretaris die als getuige gehoord zal worden... over de burgemeestersbenoeming in Roermond? Steven. Goed, welke straf dreigt Afghanistan weer in te voeren als straf voor overspel? Stenigen. Goed, welke grote musical was, uh, was gisteren de grote winnaar van de Musical Awards 2013? Pas. Hij gelooft in mij. Hoe heet de vakbondsman die is voorgedragen als opvolger van de commissaris van de Koningin in Zuid-Holland? Smit. Goed, verkeersminister Schultz moet de geplande toltarieven van welke snelweg verlagen? a ja, 15. Goed, tegen wat voeren vandaag de ANWB, Rover en de Consumentenbond actie? Pas. OV Chipkaart. Hoeveel sollicitanten hebben afgelopen jaar gereageerd op nieuwe banen bij Defensie? Pas. 18.000. Een Engelse archeoloog denkt de geboorteplaats van wie te hebben gevonden? Boeddha. Goed. Welke artiest treedt toe tot het bestuur van FC Volendam? Jan Smit. Goed. Bijna de helft van werknemers in welke branche wil van baan veranderen volgens een onderzoek van Intermediair? Pas. De horeca. Wie is in Den Bosch verkozen tot beste mannelijke wielrenner van dit jaar? Pas. Bouke Mollema, welke wereldleider bracht gisteren een historisch bezoek aan de paus? Poetin. Goed, de oud-premier van welk land is gisteren in hongerstaking gegaan in de gevangenis? Pakistan. Roemenië. Roemenië. Carlos Tavares is de nieuwe topman van welk automerk? Pas. Dus Peugeot. Welke Nederlandse accountantskantoor wordt mogelijk vervolgd... ...wegens het omkopen van ambtenaren in Saoedi-Arabië? KPMG. Goed, welke oud-voetballer is bedreigd door topcrimineel Danny K.? Pas. Dat is Patrick Kluiverts. Tegenwoordig assistent bij Louis van Gaal, bij het ja. Nederlands elftal. Uh, er moesten er elf goed zijn. Um, u schudt het hoofd al, hè? Het wijze hoofd. Zes, zeven. Het zijn er acht zelfs. Hm, mee. Maar niet genoeg, inderdaad, want we komen op 32. Ja. En dat is tien te weinig om over de 42 heen te komen. Kan dus, de andere. Ja. <laughs> Ik geef ze mee. De kaarten voor beeld, en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. En een goede reis terug naar Den Haag. Dankjewel. Fijn dat u er was. Uh, wij melden ons zometeen weer met uh, een werklunch. En dat gaat dan over een handelsmissie uh, naar Qatar. Hebben de Nederlanders goede zaken gedaan? Daar gaan we zometeen over praten. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.